4 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Microblog Twitter wil met de eerste verkoop van aandelen een miljard dollar, omgerekend 740 miljoen euro, ophalen. De beursgang van Twitter werd op 12 september aangekondigd. De totale beurswaarde van het bedrijf wordt geschat op 10 tot 15 miljard dollar. Twitter wil investeerders vooral lokken met het grote bereik van het bedrijf. De berichtendienst wordt wereldwijd door 100 miljoen mensen gebruikt. Per dag produceren die 500 miljoen tweets. Berichten van maximaal 140 tekens.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 De onderzoekers van natuurbehoudorganisatie Conservation International waren drie weken bij de bovenloop van de Palomeo-rivier in het zuidoosten van Suriname. Ze ontdekten onder meer zes kikkers en elf vissen die waarschijnlijk tot een nieuwe soort behoren. In totaal verzamelden de onderzoekers gegevens van bijna 1380 soorten planten, vogels, zoogdieren, insecten, vissen en amfibieën. 60 daarvan zijn dus vermoedelijk nieuwe soorten. Paus Franciscus bezoekt vandaag het bedevaartsoort Assisi. Hij is in de stad in midden Italië om de sterfdag van Sint Franciscus van Assisi te herdenken. De paus heeft zichzelf vernoemd naar de heilige. Hij brengt onder meer een bezoek aan het graf van Clara van Assisi. Zij leefde net als de heilige eind 12e tot begin 13e eeuw. En verder zal hij de missen opdragen met gelovigen onder wie gehandicapte daklozen en armen.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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. En uh, je kunt ook mailen. nachtsuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Of twitteren. Dat kan via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster. Nee, www.omroepmax.nl. nachtzuster natuurlijk. En dan linksboven gewoon even de chat aanklikken. En dan is er ook nog eens een keertje facebook.com slash nachtzuster... Als je die weg wil bewandelen. Even kijken, de vragen die nog niet beantwoord zijn. Rincian wil weten hoe het kan dat de vullingen van zijn pen soms opeens leeg zijn. Ergens moet dan toch iets blauw zijn geworden, vroeg hij zich af. Maar ja, dat is dus niet zo. 0800 1121, als je die vragen kunt beantwoorden. Bertus wil weten waarom een paarse ui in de volksmond en vooral door Cox eigenlijk een rode ui wordt genoemd. Piet Bakker is op zoek naar LP's van The Jumping Jewels en naar een biografie van Andres Breivik. Dus als je hem aan een van de twee kunt helpen of weet waar hij die, die kan vinden, geef het even door. André had een vraag over koeien, namelijk hoe lang geeft een koe effectief melk? 0800-1121. En Han wil nog één keer weten hoe het zit met de belasting op oldtimers. Die gaat veranderen of net is veranderd, weet ik eigenlijk niet. Leo is op zoek naar de oorsprong van het woord disco. Wie heeft het uitgevonden en uh, wie is er de baas van, vroeg hij dan ook. En Erik vraagt zich af waarom landsgrenzen bijna nooit helemaal recht zijn... maar altijd een beetje kronkelig... En Aileen had ik zojuist aan de telefoon met een interessante vraag. Um, acteurs die gebruik maken van method acting... dus die zich heel erg inleven in een rol... en die iemand spelen die ziek is... hebben die statistisch gezien meer kansen op die ziekte? 0800-1121, als je daar een antwoord op kunt geven. En dan is het nu vier minuten over vier... traditioneel het moment dat we op Radio 1 een discoplaatje draaien... Het is wel een van mijn favorieten, dit hoor. Frankie Valley is dit. Met de titelsong van de film Grease. Hé, hey, die heet ook Grease. Eerst was het de Four Seasons, toen was het Frankie Valley en de Four Seasons... maar dit was gewoon Frankie Valley en Grease Disco op Radio 1 bij de Nachtzuster. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... als je een vraag hebt of een antwoord wilt geven... En doe dat vooral, die antwoorden. Hè? Want ik, uh, ik zie die lange lijst van vragen die nog niet beantwoord zijn, beantwoord zijn. En ik ben bang dat we straks het einde van de uitzending naderen. Zonder dat we alle antwoorden hebben gevonden. Dus 0801121. Als je verstand hebt van de vullingen van pennen of over paarse uien. Of als je verstand hebt van de Jumping Jewels. Als je iets weet over een biografie van Andres Breivik. Als je veel weet van koeien, melken en kalveren. Oldtimers, disco, landsgrenzen of method acting. 0800-1121 Bakker Johan. Goedemorgen. Waar was je nou? Waren net de, de krentenbollen klaar zeker? Nee, maar ik had net opgehangen en toen hoorde ik jou Bakker Johan zeggen. Toen zei ze net van joh, we bellen je zo terug. Oh, echt waar? Ja, dus nou, regie re zat fout niet ik. Dat is echt eh, normaal, doen we dat niet hoor. Dus dat is speciaal voor jou. Echt waar? Ja. Oh, nou dat is dan heel erg. Lucie, je bent zeer vereerd. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook zo. Kijk, als we horen bakken Johan, denken we, oh, de croissantjes gaan voor. <laughs> ja, dat klopt. Hij maar waar voor. belde je nou eigenlijk over, Johan? Ik bel over. Uh, stel, ik lig in de zomer op een, uh, in mijn lichtstoel in de tuin. Stel, stel Bakker Johan ligt in de zomer in zijn lichtstoel in de tuin. Uh, naast mij, schuin achter mij, staat mijn uh, wedstrijd Bux. En dat is een apparaat en dat draagt om en bij de 200 meter. Zo noemen ze dat. Hè. Dus die kogel, die blijft ongeveer, dat kogeltje, blijft ongeveer 200 meter zijn baan behouden. Je wedstrijd Bux? Ja, ken je niet een wedstrijd Bux? Nee. Een luchtbugs, je kent de luchtbugs. Ik ken de luchtbugs, ja. Een luchtbugs is ook een, een, een uh, weet het, uh, dat is ook een sport. Oh. Dus een wedstrijdbugs, Er is er wel even eentje. Die, ja, die is iets professioneler, maar je mag hem nog hebben. Wacht heel even. Dus jij zit in de zomer in je lichtstoel in de tuin... en achter jou staat gewoon een geweer? Luchtbuks. Een luchtbux. Een luchtbux, ja. Ja, het zegt iets anders. Daar moet je vergunning voor hebben en daar mag je zomaar niet mee, mee donderjagen. Dat mag niet. Nee, maar met een luchtbux mag dat wel? Ja, want daar mag ik mee oefenen in mijn tuin. Ja. Ik heb een diepe tuin, zoals oh, het heet. En daar heb ik achter een, een roos hangen en daar ga, ga, ga, ga ik oefenen. Oh, en hoe gaat het? Niet slecht. De ene oh. dag gaat heel goed en de andere dag gaat heel slecht. Maar ben je dan nooit bang dat je er overheen schiet... en dat, je, dat de buurvrouw een gaatje in haar uh, arm heeft? Nou, die had al een gaatje in haar hoofd. Oh, Johan! <laughs> ja, en nee, Ze luistert, hè? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Oh, ja. Nee, ik let heel erg uh, goed op. En dat is natuurlijk les 1. Veiligheid staat voorop. Ja, goed. Sorry. Ja. Maar jij, jij, jij je wou ergens naartoe met dit verhaal. Ja. ja. Stel, ik lig weg te doezelen... Je ligt dan, nog steeds in je tuin, ja? Ik, ja, daar zit je net tussen dromen slapen, tussen ja. wagen slapen. Uh, ik heb net geoefend, ik zit nog in die roes van schieten. Komt er op een bepaald moment, komt er een drone boven mijn hoofd. Ja. Ik, ik schrik met de platter. Ja. Ik schrik wakker, ik schrik met de platter. Ja. Ik kan me niet realiseren, ik heb nog nooit zo'n ding gezien. Jo, dat is een gevalletje van de politie. Lang dus verhaal, dacht, kort, jij schiet die drone met je luchtbugs uit de lucht, lucht. Ik schiet het ding uit de lucht. Ja. Ben ik dan strafbaar? Het hangt er helemaal vanaf van wie die drone is. Als jouw vrouw ondertussen in de slaapkamer met de afstandsbediening die drone bedient... <lacht> dan regelen jullie het maar lekker me, onderling met je verzekering. Ja, dat klopt. Maar wil maar je nou weten of je strafbaar bent of dat je uh, voor de schade aansprakelijk bent? Ja. Of allebei? Nou, ben ik, ben ik a, strafbaar, ben ik voor ja. de schade aansprakelijk. Uh, ja, ik, ik, ik mag schrikken en ik mag in een schrikreactie mag ik iets doen. Ja, nou dat weet ik niet of dat ja, Natuurlijk dat mag. wel. Ja, je mag wel iets doen, maar ik vind meteen ergens op schieten, nou vind ik me meteen nou ook wel weer... Ja, maar ik ben nog in die moed van het schieten. Ja, maar ik geloof niet dat dat, dat staatsrechtelijk, uh, of staatsrechtelijk, uh, strafrechtelijk uh, meetelt. Dat jij in de mood bent van het schieten Omdat je groeven hebt ik, met je luchtbugs. Als ik door de stad loop en er komt iemand die maakt me een schrikken. En, ik, en, ik, en, ik, en ik, ik haal uit en ik geef me een kaakslag. Ja. Gewoon van, van de schrik. Dan zal een rechter zeggen, ja sorry meneer Jossen, Maar uh, uh, ik, ik snap helemaal uw reactie hoor. Dat ja. zou ik ook gedaan hebben. Nou, dat weet Denk ik niet. Ik. En dan zeg jij natuurlijk, ik was nog in de mood van Rocky uh, 2. Maar dat uh, ja. uh, vind ik nog steeds een beetje uh, vergezocht. Nee. Goed, maar oké, okay, dus eventjes voor de duidelijkheid. We hebben het dus over de uh, puur theoretische situatie. Dat ja. Bakker Johan in zijn tuin in de stoel ligt na het oefenen met de luchtbus, Daar vliegt een drone over. Bakker Johan pakt de luchtbus, schiet de drone neer. Is die dan is aansprakelijk? Stuk. Ja, ik denk ook dat die stuk is. Ja. Ik zou het op zich in het hele verhaal zou ik het knap vinden dat je hem raakt. Maar... Dat me niet uit. Nee, natuurlijk niet. <laughs> Met een drone. Nou, ik ben heel benieuwd of hier iemand een uh, zinnig antwoord op kan geven. Maar uh, mocht dat het geval zijn, dan hoor je het hier bij de Nachtzuster op Radio 1. Ik blijf luisteren. Zijn de croissantjes er al uit? Nee, dat duurt nog meer dan een uur. De zijn eerste we? partij, dus ja. meestal rond vijf uur. Is ook zo. Dus... Succes ermee. Dat gaat zeker lukken, dankjewel. Dag, gooi. 0800-1121. Sietse Venema. Astrid, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het nou. Ik uh, hoorde iets um, dat er iemand uh, iets zocht van de Jumping Jewels. Ja. Een LP of CD of... Ja, ja ik hè? geloof een LP, maar... Oh, oké. Okay. Ja. Nou, heb zelf heb ik wel een, een, een CD van, uh, van de Jumping Jewels. Ja. Die is uh, jaren terug... Is dat ding eens een keer uh, opnieuw uitgebracht op CD? En misschien heb ik nog wel een tip voor diegene. Ja. Uh, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio. Want het is namelijk een. Uh, een is website. het geheim? Ja. Nee, het is niet geheim hoor. Nee, huh? maar uh, dat we geen reclame maken. Maar er is namelijk een, uh, een, een website. Dat is, die, die, maken, uh, die hebben uh, een hele hoop LP's. En die, uh, die gaan ze op verzoek, zeg maar. Zetten ze die om uh, naar een CD. Oh. Maar de rechten en zo worden wel allemaal keurig netjes afgedragen. Oh ja. En uh, ik heb er zelf wel eens wat besteld van LP's die niet meer te krijgen waren. Die hebben ze daar nog op z'n d gezet. En dat is gewoon keurig netjes. Je krijgt ook gewoon de LP-hoes keurig netjes gedrukt zeg maar erbij. Oh. Dus uh, misschien dat dat nog een... Uh, een chip nou dus zeg nou CD ook CD maar waar het is. Ik bedoel het uh, ja. ja. Phonos. Phonos. Ja. Volgens mij het... is het phonos.nl. Bestaan die nog? Die bestaan nog. Volgens oh mij wel hoor. Oh, ik dacht nou, ik dat daar financiële even, problemen ik heb, waren. Ik heb op het ogenblik even geen computer bij de hand, want ik ben gewoon aan het werk. Maar misschien dat jij dat uh, kunt zien. Ik kan het wel zien. Hè? Ja, ik ben natuurlijk nooit zo van het computeren tijdens de uitzending, want ik denk. Maar als ik nu even, want anders dan, kan iedereen wel zeggen, zoek het even op op Wikipedia. Maar even kijken, fonos.nl, denk ik dan. En ik moet inloggen. Dat doet het niet. Wacht. Mm het -hmm. uh, ja, is. Uh, ja, dit loopt zo lekker door, hè? Uh, <laughs> Muziekcatalogus. Maar uh, ik zat daar aan te denken, ik denk van. Uh, ik weet zeker dat ze hem daar wel hebben. Ja, niet meer beschikbaar. Vorige week offline gegaan in februari al. Oké. En nu is nee, het helemaal ik. geen reclame. Nee, Even kijken nee, hoor, of iemand het kerstnamen. nog overgenomen heeft of iets dergelijks. Nou dan kom ik weer op die inlogpagina altijd. Zo fijn is dat. Maar dat kwam je wel bekend voor? Ja, ik kende het van naam. Maar ik geloof dat het... Financieel niet heel erg zo aan de dijk zit. Maar ik krijg van alle kanten ook wel adviezen... dat echt op de gebruikelijke muzieksites je wel iets kunt bestellen. Ja, alleen op LP zou natuurlijk wat moeilijk worden. Dan moet je net de hebben dat iemand nog... Dat heeft liggen in dat kwijtwil. Nou ja, als. Ja, je, het ook helemaal hard. Je kunt natuurlijk ook een cassettebandje in de kassettespeler doen. en nu Rack Play doen. We zitten in 2013 als het, cassettebandjes. Nou ja, weet je, als mensen bellen voor een LP van de Jumping Jewels. dan denk ik, nou dat zijn de ja, mensen die ook wel. nog wel een cassettebandje hebben liggen. Ja, dan kan een cassettebandje. Nou, ik wil een best wel op een cassettebandje opnemen hoor, dat is geen probleem. En dan kan je het ook wel op een cd'tje doen. Ja. Dat kan ook nog wel. Nou, als je Tuur dat nou, dan stuur je het eventjes op naar Postbus 518 1200 AM in Hilversum... en dan stuur ik het gewoon weer, uh, weer door naar Piet Bakker. Zullen we dat doen? Heb je daar wel een uh, adres en telefoonnummer van? Niet dat je daar mee blijft zitten, dat we dan volgende week... Uh, ja, dat, dat we daar de beetje beetje Mahalia Jackson mix mee krijgen volgende ja. week. Nee, ja, daarom. ik, ik daarom. geloof daadwerkelijk dat Piet Bakker zijn uh, adres heeft doorgegeven. Ik stuur het naar jullie op en dan ja. uh, zorgen jullie weer dat het uh, mijn feedback uit terecht Je bent een goed mens, Sietse Venema. Nou, ja. dankjewel. Welke LP is het? Want als er nou nog iemand met zo'n uh, zo ding komt, dan krijgen we straks twee keer dezelfde. Nou, het is toen uh, destijds uh, uh, heruitgebracht uh, ja. door Philips. Ja. En uh, dat hebben ze samen... Dat was een LP van de, de Jumping Jewels... en een hm. LP van René en de Alligators. Die staan samen op een cd. Oh, Oké, okay. dan weet ik dat als iemand het, met René en de Alligators komt... dan zeg ik, ja, die hebben we al. Ja, en het is allemaal instrumentaal werk. Heel goed. Ja? Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Dag, dan, zie je ze. Dag. Ja, dag. Dag. Succes, hè? Met de hele kopiër, uh, toestand, illegale overnames en dat soort dingen. Ron, goeienacht. Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ron. Ik denk dat ik wel eh, iets van een zweil kan oplichten van die vraag over de landschermen. Oh. Uh, ik heb zelf altijd in Limburg gewoond. En ik weet dat er, uh, heel vroeger, uh, toen uh, Duitsland en Nederland nog wel eens uh, oorlog met elkaar hadden... ...dat na de oorlog werd afgesproken van... ...nou, er wordt aan de Nederlandse kant van de Maas wordt het kanon neergezet. En dan wordt er geschoten. En waar die neerkomt, daar is de Duitse grens. Oh. Ja, dat schiet natuurlijk, uh, dan krijg je dus. niet al hele rechte lijnen. Vandaar dat een, een Limburg langs de Maas, die grens nogal uh, een beetje uh, ja, strak loopt. Kijk, en maar... ik denk dat het dan in andere gebieden van Nederland misschien te maken heeft met het landschap. Met venen of bossen of boeren uh, een geveertje. Ja. Maar het is echt van heel heel vroeger. Ja, nee, het is, ik weet ook wel dat de landsgrenzen niet onlangs zijn getrokken. Dat, uh... Nee, maar ik weet, je hebt ook wel eens, als je bijvoorbeeld uh, op, de, op Google Maps kijkt en je kijkt naar, uh, naar Afrika, dat die een hele hoop rechte grenzen, echt kaasrecht. Ja. En daar is het gewoon, ja. Maar dat is gewoon, omdat dat is gewoon een uh, ja, woestijn. En daar is gewoon afgesproken van een hoek. Dan trekken je gewoon één rechte lijn en dat is de grens. Ja, dan heb je eigenlijk geen reden om met bochies te gaan natuurlijk. Tenzij je een nee, heuveltje precies. tegenkomt of een uh, schorpioen. Bijvoorbeeld. Ja, je weet niet. Maar de, dat <lacht> valt over het algemeen dus wel mee. Nou, dankjewel, ja. Ron. Nou, alsjeblieft Ja, goed gedaan hoor. Okay. Ja, zat het begin ja, oké. Ja, zo te beginnen en eind. Dan nog. Ja, hetzelfde, jij ook. Goed, dankjewel. Goed, doeg. Hoi. Hoi. Ronald. Ja, een hele goede morgen. hele goede morgen, Ronald. Ik had dus ook een antwoord op die vraag van de Jumping Juice. Ja. Alle plaatjes van Johnny Lion en de Jumping Juice kan je bij YouTube kan je dat downloaden. Bij YouTube downloaden, dat is knap. Ja. Ja. En, en dat kan je dan uh, op een dvd of uh, op een cd zetten. Dat, dat kan en natuurlijk als, dat als je helemaal bezig bent. Dan, ja. En als dat niet lukt, dan ja. uh, zijn er altijd uh, uh, bij het ja. ik denk dat of ik reclame mag maken, dan uh. kun je die platen gewoon bestellen. Ja, Is dus eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, uh, Piet Bakker hoeft niet echt heel ver meer te zoeken, denk ik. Die wil een LP zelf hebben. Ja, hij wil graag een LP. Is, dan dat is er welke. een goede raad. Uh, hm. Ik weet niet of die pas wel eens van uh, de Passe Malms hebt gehoord. Ja. Dat zijn dat... die Indische markten. Ja, dat schijnt niet zo. zijn zoke... mensen met hele oude platen van vroeger die dan weer kopen. Nou. Dat, kijk, maar ik zag die tip ook al via de, via de mail en ook via, uh, volgens mij, Twitter voorbij komen. Dus dat is een hele goede tip. Hartstikke goed. De jumping ik, duels, uh, ik... Uh, want... Ja. Ja, want ik, uh, ik heb zelf uh, vroeger ook in die muziek gezeten. Dus ik denk uh, dat die platen echt nog wel te krijgen zijn. do. Nou, hartstikke goed. Dan uh, vink ik hem af. Oké. Okay. Bedankt, hè, Ronald. Oké, okay, bedankt. Goeiedag. Dag. Dag. Dag. het. Right Doei. read your last letter, And I knew that I would wait for him no more Cause she said, dear one, there's something I have to tell you Dear one, there's something that I have to say, hey, hey, hey Dear one, you stole him back, well, you know how it is And dear one, you stole my heart away Oh please don't cry, try not to be sad I tried and I tried, well not to hurt you bad I cried so hard, well not to give in But I lost my head and I lost my heart And I lost your love to him Cause she said dear one There's something that I have to tell ya Dear one, there's something that I have to say. Hey, hey, hey. Dear one, you're stalling back. Well, you know how it is. And dear one, you stole my heart away. There's something that I have to say, hey, hey, hey. Dear one, you stole my back, well, you know how it is. And dear one, you stole my heart away. Cause you said, Dear one, there's something that I have to tell ya. Dear one, there's something that I have to say, hey, hey, hey.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 De Jumping Jewel samen met Johnny Lyon en Dear One. Dat is ook mooi op dierendag. Dear One. Oh nee, Dear One natuurlijk. Uh, even kijken, Bakker Johan wil weten of die strafbaar is... als die in zijn achtertuin een drone uit de lucht schiet met zijn luchtbugs. Eileen wil weten of acteurs die method acting beoefenen... ook sneller ontvankelijk zijn voor ziektes... als ze iemand spelen die een ziekte heeft. Erik wil weten waarom landgrenzen vaak zo grillig zijn. Leo wil weten waar het woord disco vandaan komt. Han die wil heel graag weten hoe het nu zit met de oldtimersbelasting. En André wil weten hoe lang een koe melk kan geven. Uh, en tot slot Piet Bakker die dus wil weten... of er een biografie al verschenen is van Andres Breivik... En die vraag van Berters nog, hè? waarom een paarse ui, een rode ui wordt genoemd. 0800 1121 als je een van de mensen met een vraag verder kunt en wilt helpen. Harm, goeiemorgen of goeienacht, wat je wil. Ja, hallo. Hallo, uh, hallo, ik dat heb is even... ook een goeie. Ja. Ja. Ik heb even uh, iets over die, uh, die uh, vaarbewijzen. Ja. Je hebt een vaarbewijs wettelijk nodig als de uh, inhoud van de motor meer dan of 25 pk is. Ja, dat is het dat, dat is ene, je kunt, een, uh, uh, je kunt een boot van 25 pk niet zonder vaarbewijs besturen. Oh, en dat heeft niks met die 15 meter te maken? Het heeft helemaal niks met die 15 meter te maken. Maar want, de meeste nou, kijk, boten, kijk, boten van een 15 motor, meter. Die van 8 pk, ja. daalt een boot van 15 meter niet vooruit hoor. Precies, ja. Dus een boot dus, van 15 meter uh, heeft al snel een motor van 25 pk, of niet? Nou, als je meter 40 pk in. Kijk. Nou, dan mag je wel een vaarbewijs hebben. Dat moet je zeker. Dat denk ik zomaar, ja. En uh, überhaupt 25 k op een, uh, een bootje van, uh, laten we zeggen, 7, 8 meter... Dat, uh, nou, dat geeft knappe snelheid, hoor. Ja, dan, uh, dan uh, vaar je lekker door. Ja, dat kun je wel stellen. Dat is een fijne ervaring. En dan nog even een ja. opmerking over de bakker. Ik denk dat hij uh, al flink geslapen heeft... En misschien slaat hij nog wel, want A, een geweer, of een, uh, ja. een wedstrijdbux zelfs... wat motorbenen, er dus zit waarschijnlijk een vizier op ook... Oh. met een effectieve draagwijde van 200 meter. Ja. Ik betwijfel of hij die zo uh, uh, achter, zijn slapen, <laughs> achter zijn stoel heeft en dan uh, een drone uit het ding. Want als je dat doet, dan ben je wel degelijk strafbaar. Waarom dan? Nou, omdat het niet mag. Nee, dit is natuurlijk met... een cirkelredenering. Je bent strafbaar, waarom? Omdat het niet mag. Nee, het mag niet, omdat je... Ja, dus strafbaar bent. Uh, ja. Als jij met een luchtbugs over straat loopt... word je aangehouden. dat is één. Oh. Want het is een, het is een wapen. Maar hij loopt er niet mee over straat, hij zit ermee in zijn tuin. Nee, hij maar 18. hij ligt ermee in de tuin. Ja. Althans, uh, uh, hij, hij uh, heeft een binnenhandbereik. Ja. Nou, zodra je dus een, uh, uh, uh, met zo'n ding... Met zo'n. Uh, als ja. a, als bent, je aan het schieten bent, je schiet echt een, een kap op, op 25 meter dood. <laughs> Met zo'n. No. bugs. Ja. ja. Dat, dat, dat, dat mag helemaal niet. Nee, maar dat doet hij ook niet. Nee, hij schiet een drone uit. De waar een ja, maar kust, maar uh, ja, maar ik snap natuurlijk zijn vraag wel. Want mag die drone zomaar in mijn tuin? Ja. Dat, dat is natuurlijk ik. eigenlijk waar Na, het om draait. Dat is de Vraag omdraaien hè? Nee. Nou, kijk. Nou, eigenlijk dat, wel. Nee, eigenlijk heb je wel gelijk. Want ik bedoel, een inbreker mag ook niet in mijn huis. Maar dat mag ik hem nog nee, steeds van, niet met een luchtbux. Als je een inbreker in je huis hebt en je, ja. en je pakt zo'n bugs. Ja. En je schiet hem van 25 meter, van, van, van 10 meter. Dan, dan heb je wel een groot huis, uit. ja. Dus een klein haakje zo. Anders ja. is het niet prettig hoor. Nee. En dat lijkt me niet. Uh, nee, mogen. maar waar je ook iemand mee een gaatje in zijn schiet, voelt hij zich nog steeds niet prettig. Dus ik heb te veel informatie nu. Punt 1 okay. is dus: hij mag niet met de luchtbugs in zijn tuin schieten. Nee, natuurlijk niet. En het andere je, punt en is. En zeker niet met een bugs waar je 200 meter effectief mee kunt uh, schieten. Dat is effectief een ook. ik kan er ook ineffectief mee schieten. Maar. Natuurlijk nee, nee, nee, ik nee, ik ja, kun je ik ook nee, inhekken. Ja, maar dan moet je gewoon in de lucht schieten als dus er ja, niks is. Ik heb een maar vraag. Niet... Ik ja? heb een vraag. Ja, ik maak het iets. Ik simplificeer het een klein beetje. Mag nou, ik. Dat... Mag ik ja? met een honkbalknuppel effectief een drone uit de lucht slaan? hij uh, flink kan springen, ja. Nee, ik vraag niet of ik het kan. Want nee, hey, ik zou nee, je verbaasd nee, doen staan. Ja, maar ik, mag het? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, ja, ik, dat denk ik ook, ook niet. Ik denk namelijk dat uh, als het een... een, een uh, het hangt ervan wat voor een drone het is. Kijk, als het een of andere spionage ding is van de buren... die bij jou in de tuin willen kijken, ja... dan kun je de hooguit een waarschuwing geven. doet het niet meer, want dan krijg je de volgende keer problemen. Maar dan zul je het moeten aangeven. Maar je kan zomaar niet een drone uit, uit de lucht schieten. Weet je waar... Ik zou niet weten waarvoor de ding is die drone Dat, dat kan overal voor zijn kan inderdaad zijn voor het opsporen van misdaden of wat dan ook. Ja, maar volgens mij worden er gewoon te veel variabelen in deze discussie gemengd. Want Dat het maakt kunnen. helemaal niet uit waar die voor is. Als iemand met een drone in mijn tuin zit, mag ik hem dan uit mijn tuin slaan? Dat, nou... Slaat misschien wel, dat weet ik. Niet. Maar schiet in, in ieder geval niet. Nou ja, nee. dat was de vraag, dus die is dan beantwoord. Dankjewel. Oké. Okay. Ik Doe. zal het onthouden. Niet effectief met de luchtbux dingen uit de lucht schieten. Oké. Okay. Um, Oleg. Hi. Hey, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Oh jeez, ik heb een. Oh, Wat nou... heeft Jezus er nou weer mee te maken? Ja, ik zat lang te wachten, maar ik heb inmiddels al drie antwoorden. Oh jee. Uh, maar ik begin met de koeien. Ja. Oké. Okay. Uh, een koe wordt uh, bevrucht. Ja. Dan gaan ze melk geven. Vanaf dat moment al? Uh, ja, oh. dat is wat die meneer daar straks de biest noemde. Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet. En dat, ja. is, hele, dat is hele dikke melk. Ja. En die is uh, gevuld met uh, allerlei ook afweerstoffen en zo. En dat is dus waar, dat is als zo'n kalfje net geboren is, weerstand mee opbouwt. Mm -hmm. Bij mensen werkt het ook zo'n beetje. Ja. Uh, maar dan wordt zo'n koe, wordt afgekalfd. Soms worden ze er meteen afgehaald. Het hangt ervan af of het vleeskoeien of melkkoeien zijn. Ja. Bij vleeskoeien laten ze meestal het kalf bij de koe. En dan als ze een jaar zijn worden ze geslacht. Uh, maar voor het melken mm -hmm. worden, de, de, uh, worden ze, dat noemen ze afkalven. Dus dan wordt zo'n zo kindje al heel snel bij de moeder Weggehaald. Ja. En die hormoontoestand van zo'n koe. Die wordt dan. Uh, omdat ze wil. Ze weet eigenlijk. In haar genen zit het, zit het geheugen. Dat ze. Melk moet blijven geven. Ja. Maar de vraag is. Hoe lang? En nou. Nou. Dat duurt. Tot het moment. Dat die koe opnieuw bevrucht wordt. Ja. Dus dat kan. En daardoor ja. ja, dwingen ze dat hormoonsysteem om melk te blijven geven. Ja. Dat is een raar verhaal, maar, maar zo werkt het. En, en dan kan, een, kan dan een. Uh, want hoe, hoeveel kalfjes kan een koe in zijn leven krijgen? Haar leven. Ja, ze zijn tot hun zevende, achtste, soms negende, zijn ze, blijven ze vruchtbaar. Hangt, van het, hangt een beetje van het ras af. Maar onze, ja, ik ben opgevoed met Friese koeien. Ja. En uh, het hangt ook... Uh, ja, in het, in het voorjaar worden ze meestal bevrucht. Nu, nu is het allemaal een beetje onnatuurlijker geworden, want nu doen ze het allemaal met, kunst, met, met kunstmatige inseminatie, met KI heet dat. Ja, dus er gaat een... Uh, kijk, er is een stier die uh, sperma afgeeft. Ik gebruik maar gewoon... Uh, ja, Zeg Holland's het ook man. maar zoals het is, dat is ook wel zo duidelijk, ja nu gaan ze allemaal met zo'n reageerbuisje... en dan met een rietje... en dan wordt zo'n koe kunstmatig insemineerd. Maar dat koeienlijf... dat reageert eigenlijk nog... nog... Uh, tenminste de moederkoe dan. Hè, de, de, uh, ja, die, dit, dat lijf dat reageert zo gewoon. En, en daarom blijven die uiers ook heel groot. En... Uh, Blijven ze maar melk geven, want ze zijn, uh, ze zijn het kalf kwijt, maar ze willen er nog wel voor zorgen eigenlijk. Ja. Met hun melk. Dus eigenlijk heb ik het zo wel goed gezegd, denk ik. Nou, als jij vindt dat het goed is, dan vind ik het ook. En dan had je nog twee antwoorden, of ben je die inmiddels weer vergeten? Nou ja, um, ik, de tweede antwoord weet ik ook nog. Uh, een derde ben ik alweer vergeten. <laughs> maar uh, uh, dat is op die vraag van uh, rode uien en uh, uh, ja, blauw en paars. Mm -hmm. De, en dat is ook met rode kool zo. Er zit een kleurstof in die, in die uh, uh, rassen. Ja. Uh, en dat heet hydrocyaan. Oh, ja. Cyaan is blauw toch? Ja, maar het is hydroceaan. En dat is dat wat is anders. Dat is een chemische samenstelling die reageert op. op zuren en bazen. Ja. Loog en. en zuur. Ja, dus. Kijk, daarom. Weet je, hou je van rode kool? ehm. Uh, nou, daar moet ik eigenlijk even over nadenken. Nee, ik geloof het niet. Daar hangt er vanaf de soet, ik is klaargemaakt, hè? Uh, nou, dat maak ik dat zelf wel uit. Wat deden wij altijd ja. vroeger? Ja. Een appeltje bij ja. de rode kool. Maar komen, komen we oorspronkelijk nog weer uit op de vraag... waarom een rode ui niet rood, maar paars is? Of, nou ja, of gaan het, we recepten doornemen? Het verkleurt. Ja. Door, doordat je zuur aan loog toevoegt, blijft ofwel die kleur bestaan... Of hij verdwijnt helemaal. Dat is net als je een citroentje uitknijpt op champignons of, of dat soort dingen. Dat, dat, heeft dus, dat is een chemische werking. Maar, Oleg, een rode of een paarse ui wordt nooit, wordt nooit een andere kleur? Ah. Uh... Nou, ja, daar denken weet... we nog even over na. Misschien dat er nog iemand anders een mening over heeft. Ja, en... misschien die iemand ja. die dat nog beter weet als iemand ik. Iemand die dat nog net maar... iets beter weet, ja. Ja, maar, uh... Ja. Uh. anyway, met die koeien, dat is, dat is, dat, dat is dus gewoon, uh, dat heeft met, met hormonen te maken en zo. Dankjewel, Oleg. Zo is die koe geprogrammeerd, ja. in feite. Dankjewel. Allright. Doeg, hoi. 0800 1121, pia van Vliet, goeienacht. Goeienacht of goedemorgen eigenlijk? Ja, al goedemorgen. Ja, heb je geslapen ja, ik al? ik kan de hond uitlaten. Oh ja, nee, dan is ja, het nee, echt, maar... uh, echt wel morgen. Ja. Voor mij wel. Maar uh, nee, mijn vraag was dus, uh, waarom worden kleine hondjes heel veel ouder dan grote honden? Oh, nee, maar dat is... Uh, even denken, ja, die hele grote honden... die, die worden heel echt... die, die, die gaan heel snel... Die, die... Ja, ongeveer een jaar of tien... en dan zijn ze al oud. Ja, maar je hebt toch van die hele grote Deense doggen... die, die, worden, die halen toch niet eens de tien? Of is dat die dan? halen de tien niet eens, die halen nee. de acht nog maar net. Ja, dat is gek eigenlijk, hè? Want je zou ja. denken, hoe groter, hoe langer ze meegaan. Ja, want je moet toch als kind zijn... De, tenminste als je een jongetje bent... moet je een grote vent worden. Ja. En het lijkt ook bij mensen ook het geval te zijn dat kleine tanige mensjes... Uh, vaak ouder worden als grote mensen. Ja. Als die lekkere grote lobben ze. Ja. En, uh, hey, maar vooral kleine hondjes. Nou, die... Uh, zoals ik heb dan een, ja, een soort Jack Russell-achtig beestje. En die had mijn vader ook. Die had trouwens een van de eerste Jack Russell's in Nederland. En, uh, maar die worden zo'n 17 tot 18 jaar oud. En, uh, hey, en ook... Uh, Dwergpinsers, die worden ook gauw 16 En dan heb je dus inderdaad herders en uh, vooral boksers en de dogachtigen. Nou ja, die zijn al oud als ze tien zijn. Ja. En Pia? Ja? Jij gaat zo de honden uitlaten. Nou, dat doe ik even voor zessen, dus. Ja. Is dat, een, uh, is dat een klein hondje of een groot hond? Dat is een klein hondje. Oh, die gaat heel lang mee, hè? Die gaat dus lekker lang mee. Hoe, hoe oud uh, verwacht je? Nou, ik verwacht dat hij wel 16 wordt. Ja. Oh, dat klinkt goed. Hoe heet het hondje? Rakker. Rakker. Uh, is, het een, de, is het ook een vuilnisbak? Uh, het is een vuilnisbakje. Het is een kruising oh. tussen een uh, Malteser en een Jack Russell. Kijk, die kunnen, die kunnen best uh, lang mee, inderdaad. Die kunnen helemaal lang mee. Kruisingen die gaan nog langer mee als rashondjes. Nou. Goed ja. aan rakker. Doe ik. En een goede, goede tocht straks met hem. Ja, nee, maar dat doe ik even naar zes. Hè. Ja, ja precies, dat als het afgelopen hand, is. Ik ja, kan ja. beantwoorden. Heel goed. Ja, leuk. Dankjewel. Nou, goeiemorgen verder. Jij ja. ook. Dag. Dag. Waarom gaan grote honden minder lang mee dan kleine honden? 0800 1121. Alan Parsons Project is dit op Radio 1. Old and Wise. can see There are shadows approaching Parsons Project en Old and Wise. Een beetje naar aanleiding van de vraag van Pia van Vliet van zojuist. Waarom gaan grote honden eigenlijk minder lang mee dan kleine hondjes? Mevrouw Van, Drom, uh, van Dommelen. Ja, ik heb het over de uh, belasting van die vaarbelasting. Ja, zegt u Ik maar. In Rewijk, de Rewijk verplast. En daar heb je dus aparte tarieven voor kaders, ja. roeiboten... Ja. Zeilboten en boterboten. Dus het hangt van de boot af hoeveel je moet betalen. En waar, waar betaal je dan aan? Aan de gemeente. Oh, oké. Okay. Dan moet je een soort dus, gemeentebelasting dus is... voor je kano betalen. Dus dan moet je belasting betalen voor je kano roeiboot. Want ik, heb, uh, ik ben nu in de tachtig, maar ik heb vijftig jaar lang op de plassen gezeten. Dus ja. ik heb alles gehad. Ik heb alleen al nog maar een roeiboot. En dan heb ik iets over die koeien, want ik ben boerin geweest. Dus ik ja. weet wel wat van koeien af. Vertel. Die, de meneer die er net geweest is, die had het er ook over. Alleen die vergat te vertellen... dat een, een koe pas melk begint te geven na ongeveer zijn derde jaar... als hij een kalf heeft gehad. Oh. Die melkgift die neemt langzaam per jaar af. Dus na negen maanden ongeveer... Is die melk zo uh, de melk geeft zo weinig. Dan laat die boer automatisch de koe droog staan. En dan is die intussen weer gedekt in de zomers. Zodat hij dus precies een jaar later ongeveer. Wij, wij hielden de meeste koeien die moesten kalven in maart of april. En ja. een heel enkele in januari, om s'indside ook melk te hebben. Maar van nature gaan die beesten dus eigenlijk met het klimaat mee. He, dus ze hebben er hekel aan om vroeg te kalven. Dus ze kalven het liefde ook in het voorjaar. Ja. En, dan, en dan geven ze ongeveer een, een maand of negen melk en die melkgift die loopt dus af. Dus wij hebben eh, zowel eh, bonte koeien gehad, dus een zwartbond, maar ook jurse koeien. En die jurse koeien, dat zijn weer koeien die melk geven en die bonte koeien heb je ook weer in tweeën, waarbij sommige koeien meer of het vlees worden gefokt. Dus er zijn bijvoorbeeld blaakoppen en andere de vissen. Wat de blaakoppen? Ja, blaakoppen. De blaakoppen, ja. Dat zijn, ja. Dat zijn dus koeien met blaakoppen. Ja. Ja, dus dan moet je maar eens opzoeken met een foto, dan zie je dat vanzelf. Die Blaakoppen zie je het meeste meer in het, in het oosten van het land. Die zie je hier in, in, in onze gebieden, zie je die niet zoveel. Wij hebben meestal, hebben wij hier gewoon de zwarte en die geven dus de melk. Uh, die, die, die, die neemt dus langzaam per jaar af. Dat is nuttig bij een mens op een gegeven moment. Als je het kind hebt gehad en je voet het heel lang. Langzaam neemt die melk af. Totdat dat, tot dat er eventueel weer een volgend kind zou geboren kunnen worden. Maar het neemt af. En dan zetten ze de koeien droog. Dus dat, zo heet dat, dan zetten ze ja. de koe droog. Ja. En dan. Uh, dan geven ze natuurlijk geen melk. Zo, nee. zo werkt dat. En, dat. en dan die geeft dat neemt dus langzaam af. Dat blijft niet, uh, laten we zeggen, 30 liter per dag. Dat neemt langzaam af naar 5 of 10 liter per dag. En dan gaan die koeien automatisch weer drogen. Dus dat wou ik even aanvullen bij de ja. meneer die het ook over die koeien had. En mevrouw ja, dus, Van Dommelen? Ja. Uh, uh, bent u dan nu helemaal niet meer op de boerderij? Nee, ik ben 84, dus ik ben... Uh, ik woon nou in een bejaardaar. Ja, maar mist u dan ook de dieren wel eens? Nou, ik mis de boerderij totaal wel natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben uh, invalide geworden en dus het kon niet langer dat nee. ik dan bij die boerderij op die boerderij bleef wonen. Nee. En ik heb wel, wel kinderen, maar die kinderen zijn geen van alle boer of boerin geworden. Oh, dat lijkt me ook moeilijk. Ja, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Maar ik heb één zoon die in Nederland uh, woont. En, uh, en die is ook invalider geworden door een herseninfarct. Dus, oh jeetje. Ja, ja. ja dus, dus toevallig is het zo. En mijn ja. dochter is ook niet met een boer getrouwd. en mijn andere zoons die uh, hebben andere bezigheden. En andere zaken. Kijk, als je een boer bent moet je ook het weekend werken. Hè? Dus zeven ja. dagen per week. En wij, wij stonden vroeger om half vier... Op, want om half zes, kwart voor zes moest de melk weer zijn, want dan moest mijn moeder kaas maken. En die kaars moest ongeveer half acht of acht uur in het vat zijn. Ja, er was de hele dag door heel hard werken natuurlijk. Ja, dat de hele dag door werken. En dat geeft niks, want je, mijn vader werd er 102 mee. Maar je moet geen stress hebben. Nee. En vandaag de dag, met al die machines erbij, is er veel meer stress gekomen. Oh, maar je, dus zou... je zou juist denken dat er minder stress is, omdat alles met machines gaat en niet meer... Nee, nee dat is niet zo. Oh. Nee, er, is, er is veel meer stress gekomen. Vroeger ging het allemaal rustig. Uh, uh, mijn vader werd 102 en oom werd 102 allemaal werd. Boer geweest. Dus, dus ik weet er wel iets van, zeg maar. Ja. Maar die stress, die, uh, toen, toen ik boerin was, nog dan hadden we ook meer machines en dan is de stress toch groter. En dat, ze, omdat we op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan heb je daar genoeg van. Zo zit dat. Nou, dus. dat begrijp ik. Ja. Maar, maar ik kan me ook van... zo voorstellen dat u daar dan zit en dat u af en toe denkt: van, nou, ik mis de koeien. Nou, ik heb nog een stukje land waar ik wel eens naartoe ga. Ah, ja. En dat heb ik verpacht. En uh, nou, als ik dan van mooi weer is, dan rijd ik met mijn auto daarheen. En dan ga ik nog eens een potie ja. een dag in het land zitten. En om, om, om gewoon van de, om, om, van de omgeving van het land ja. te genieten. Ja. Dus ik ben wel echt een buitenvergeur. Ja, dat kan ik begrijpen. Nou, dank u wel dat u even belde om dus... over de koeien te vertellen. Ja, en over die, over die belastingen, dat het, dat het waarschijnlijk gemeentelijke belastingen zijn. Ja, dat kan. Dat, dat, die, die andere mensen die ik gehoord heb, woonden volgens mij in Friesland of zo. Die zei, dat was waarschijnlijk heel anders dan hier bij de Redelijkse plassen. Ja, dat zal best kunnen Ik denk kunnen dat de gemeentes, die bepalen wat de belasting en hoe die belasting, hoeveel het is. Want het is van het jaar ook weer wat hoger geworden dan vorige jaren. Ja, dat moet natuurlijk dus, de hele tijd wel een beetje ja, met het uh, goed. Nou, dat gaat gewoon mee omhoog met, met de inflatie, denk ik. Ja. Dank dus, u wel. Alsjeblieft. Een goede nacht nog. Ja, dag. Dag. Een cryptogram heb ik en uh, mocht je nu een antwoord weten op het cryptogram... dan kun je bellen naar 0800 1121. en dan ga ik schudden aan de prijzenkast. En degene die het eerst met de goede oplossing komt... die krijgt een prijs toegestuurd. En de opgave van vannacht luidt als volgt. Het gewicht van dit meisje wordt in Scandinavië bepaald... Het gewicht van dit meisje wordt in Scandinavië bepaald. De oplossing moet uit negen letters bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Ron? Ja, goedendag. goeiedag. Goeiedag. Hallo, zeg Hoi. het eens. Nou, ik wil nog iets zeggen over die uh, luchtbugs. Ja. Er is een aantal jaren, en dat is geloof ik al een keer herhaald... Uh, is er een tijdje geweest, Dan mocht je ongestrafte wapens inleveren bij de politie. Ja. En daar vielen de luchtbuks ook onder. Oh. En een luchtbuks heb je namelijk in twee soorten. Je hebt een luchtbuks die je spant met een mechanische haan, dus met een veer. Dat we, net als bij, op de kermis moet je aan zo'n hendeltje trekken. Ja. En die valt niet onder de wet wapens en munitie. Mm -hmm. En je hebt luchtbuks die gaan met gaspatronen. Ja. Die vallen weer wel onder de wet wapens en munitie. Dus nou is de vraag, heeft de bakker een luchtbugs met of zonder gaspatroon? Nou, ik gok dat hij, de, degene die niet onder de wet wapens en munitie. Ik, ik zie hem niet echt in de tuin zitten met iets wat niet mag, hoor. Dan, dan moet hij wel een, een luchtbugs hebben, zo groot als een tank onderhand. Want oh. met een normale luchtbugs, met zo'n hendeltje, kan je echt niet 200 meter ver schieten. Oh, maar dan blijf ik me nog steeds afvragen of je als je met een honkbalknuppel een drone uit de lucht mept, of dat mag. Een honkbalknuppel mag je ook niet hebben. Natuurlijk mag je een honkbalknuppel hebben. Nee, nee hoor. Als ik heel dan heel, wil honkballen, veel... waar doe ik dat dan mee, Ron? Er, er zijn namelijk heel veel uh, voorwerpen die, waarvan je niet zou denken dat ze onder de wet wapens en munitie vallen. Waarom? Het gaat zich om het verband waar je ze in gebruikt. Ron? Dus als jij een honkbalknuppel achter in je auto hebt liggen, dan ben je ja. strafbaar. Maar als ik dan onderweg ben naar een honkbalwedstrijd? Dan moet je natuurlijk ook een tas met honkbalkleren bij je hebben, natuurlijk. Ja, oké, okay. uh, dus dan als, je als je een keer starten, met een honkbalknuppel een... in de auto wil rondrijden, zorg dat je ook een tas met honkbalkleding bij je hebt. Ja. Een heel simpel voorwerp, wat ja. iedereen in de keuken heeft liggen, een groot kopsmes. Ja. Een groot kopsmes valt gewoon onder de wet wapens en munitie. Tenzij, als ik naar de winkel ga en ik ja. koop een koksmes... Ja. dan zit dat koksmes netjes ingepakt in een kartonnetje en papiertje eromheen. En dan mag ik dat vervoeren naar huis. En een kaaschaaf? Een kaaschaaf is iets anders. Die oh. valt daar niet onder. Okay. Maar heb ik gewoon een koksmes gewoon in mijn jaszak zitten... in mijn binnenzak, van spreken... Ja. Ja, dan ben ik strafbaar, want dan loop ik met een water rond. Met een steekwapen. Ja. Dus het gaat zich in trouwens verband wat in, hoe het trouwens. getransporteerd wordt en hoe het gebruikt wordt. Ja. Dus als, als meneer de bakker in zijn tuin zit met een luchtbox achter zijn stoel, ja dan ja. mag hij. Maar gaat hij iets uit de lucht schieten wat niet van hem is, ja. Ja, dan is hij niet strafbaar. Maar hij kan wel aanspra aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Ja, ik blijf me dat afvragen. Ja, het is... Ja. Want als die, als die drone nou door mijn zolderraampje naar binnen vliegt. Dan is die bij jou binnen. Kijk, wat bij jou naar binnen vliegt, ja, dan is hij waarschijnlijk kapot door het naar binnen vliegen en niet door het schieten. Um, zullen we het maar zeggen. Dat zullen we dan maar zeggen. Gewoon voor het gemak. Ja, kijk, kijk je, kan, je kan ook zeggen als er een inbreker bij jou binnenkomt, is het ja. helemaal verrot. En, en ja, dat mag maar, niet op de vlucht. Nee, nee je maar mag je niet, mag je dit mag en de, de inbreker mag je ook niet met de luchtbugs neerschieten. Nee, maar je kan, wel, je, je kan, je kan, je kan hem wel uh, even goed op zijn sodemieter geven. En als de politie dan komt, kan je wel zeggen... hij is gevallen op de vlucht. Kijk, dan heb je je eigen ingedekt. Dus zo als je, stel dat je zo gewelddadig in elkaar zou steken... dan zou je het zo ook met de drone aan kunnen pakken. Kijk, kijk ik zit zelf in de beveiliging. Ja? ja. En daar krijgen wij dit soort zaken allemaal uh, op de les. Ja. Stel dat ik uh, een, uh, op mijn ronde een inbreker tegenkom... Ja. Ja. Dan uh, moet ik tegen meneer zeggen: van, uh, Blijf staan en u bent aangehouden. Ja. ja. En als meneer dan uh, lijfelijk geweld tegen mij gebruikt, dan mag ik mij verdedigen, maar niet meer als noodzakelijk. Dus ik mag hem niet voor slaan. Ik kan wel kijken dat ik hem in bedwang kan houden. Oké, okay, dus je mag niet. de droom pas slaan op het moment dat hij je aanvalt? Precies. Met een kaas gaan. Uh, maar nee, ben, ik, zonder ben ja. ik nou thuis, thuis bij mijn vrouw en, uh, en kindje, ja. en er komt iemand binnen, ja. dan, kan ik, dan mag ik, zelfs omdat ik, ook al ben ik beveliger, dan mag ik bij wijze van spreken helemaal door het lint gaan. Oh. Want, Want zal een rechter dan zeggen, uh, hij komt aan huis en haard, hij is, het, het, is, het komt te dichtbij. Het is, niet, het is niet meer mijn werk, maar het is echt thuis bij mijn gezin. En mm -hmm. daar doe je alles voor. Je? Ja. Dus dan is het weer een heel ander. Dan wordt er weer van een heel andere kant gekeken. Ja. Nou ja, ik, uh, het blijft ingewikkelde materie moet ik zeggen. Dus ja, ik weet niet. Normaal gesproken, als je een, een water hebt, als je lid bent van een schietvereniging, ja. Ja. Dan, zijn er, dan worden er eisen aangesteld hoe je zo'n ding moet uh, verpakken en vervoeren. En ja. dan mag je hem ook alleen maar vervoeren... bij wijze van spreken, van jouw huis naar de schietclub. Ja. En als en je, een je een omweg maakt... Leggen. omdat je nog iets naar de brievenbus wou brengen... dan... Uh... En, ja, ja. Dan, mag, dan mag dat niet, nee. nee dan moet je verstandig. de kosten wegnemen. nemen. De kosten weg naar de schietclub moet je nemen. En dat ding moet op de juiste manier verpakt zijn... zoals het in de vergunning staat die jij hebt gekregen. Duidelijk. Dankjewel, Ron. Nou, alsjeblieft. Goedenacht hè. Joe, dank je. Doeg. 0800-1121. Jan die belde, omdat hij graag wilde weten hoe het kan... dat de vullingen in zijn pennen af en toe gewoon leeg zijn. Hij denkt van ja, er zit zat blauwe inkt in die vullingen. Waar is dat blauw dan gebleven? 0800-1121, als jij die vraag kunt beantwoorden. Bertus belde dus, die wil weten waarom een rode, ui, uh, een rode ui wordt genoemd. Terwijl die eigenlijk in feite objectief gezien paars is. En uh, Piet Bakker wil weten of er al een biografie van Andres Breivik is verschenen. Han wil weten hoe het zit met de belasting op oldtimers. Leo is, zoekt de oorsprong van het woord disco. Erik die wilde weten waarom de landsgrenzen zo grillig zijn getrokken... en niet als een rechte lijn. En Eileen die uh, vroeg zich af of een acteur die gebruik maakt van method acting... En die dan iemand speelt die ziek is, zelf ook uh, sneller zo'n ziekte kan krijgen. En Pia van Vliet die belde uh, zojuist ook om te vragen waarom grote honden eerder overlijden dan kleine hondjes. 0800 1121. Arend. Ja, goedemorgen met Arend. Een hele goede morgen, Arend. Goedemorgen, Astrid. Ja, ik wil het antwoord geven op de cryptogram. Nu al. Ja, nu al. Ja, ik kreeg ja, ja. al klachten op ja. de chat dat ik al met dit cryptogram was begonnen voor vijf. Ik liep een beetje op de zaken vooruit. Maar als we dan ook al het antwoord hebben voor vijf, dan gaat het wel heel vlot. Ja. Maar laten we eerst ja. maar eens kijken of het goed is. De opgave van vannacht die luidde als volgt. Het gewicht van dit meisje wordt in Scandinavië bepaald. Negen letters, die wilde ik horen. En wat had je zo in gedachten, Arend? Uh, Noorwegen. Hè, waarom nou Noorwegen. Noorwegen, nou, wegen. Ja. Dat is het gewicht bepalen. En Noor is een meisjesnaam. Ja. En uh, ja, het ligt in Scandinavië, Noorwegen. Dus vandaar. Maar wij willen altijd aan het cryptogram een actuele aanleiding koppelen. Eh. Uh, ja, dat is een goede. Uh, nou, die weet ik zo even niet. Willem, Alexander en Maxima zijn op bezoek in Noorwegen. Oh ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Nou ja, ik geloof zo langzamerhand, als dan het gewicht bepalen wegen is... en als een Noor een meisjesnaam is en als Noorwegen in Scandinavië ligt... en als de koning en koningin op bezoek zijn in Noorwegen... dan denk ik zomaar, als Noorwegen negen letters is... dat ik het gewoon goed ga rekenen hoor, Arend, voor deze ja, ene keer. Ja, nou, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ik stuur <laughs> ja, je iets op ja. en dank je wel voor het doorgeven van het goede antwoord. Graag gedaan. Fijne dag nog. Dag Arend. Succes, succes met je programma. Ja, dank Graag. je. Hoi. Vragen en antwoorden. Je kunt ze doorgeven. 0800 1121. Nachtzuster. Een programma van Max.